Raymond Seree met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft de dood van Osama Bin Laden verwelkomd. De raad spreekt van een belangrijke ontwikkeling in de strijd tegen terrorisme. Amerikaanse politici zijn sceptisch over de rol van Pakistan bij de zoektocht naar Osama Bin Laden. De Pakistanse regering moet bewijzen dat ze echt niet wist waar de Al-Qaeda-leider zich schuilhield, zegt het prominente senaatslid Joseph Lieberman. Een woordvoerder van het Witte Huis zegt dat Bin Laden Pakistanse helpers moet hebben gehad, maar wilde niet zeggen over de mogelijke rol van de pakistaanse overheid. Minister Clinton heeft de Pakistanen juist bedankt voor hun hulp bij de opsporing van Bin Laden. Paus Johannes Paulus II heeft een nieuwe rustplaats gekregen in de Sint-Pieter in Rome. De zondag zalig verklaarde paus ligt nu in de Sint-Sebastianus-kapel van de beroemde kerk. En daar is het voor gelovigen wat gemakkelijker om zijn graf te bezoeken. De zaligverklaring van Johannes Paulus II is een opstap tot heiligverklaring. En daarvoor is een nieuw wonder nodig. Volgens de Peruaanse president Garcia is dat wonder al gebeurd. Want volgens hem heeft de zaligverklaring gezorgd voor de dood van Osama Bin Laden. Bij de duinbrand in Schorel heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. Wel gaan 160 brandweermannen nog de hele nacht en morgen overdag door met het nablussen. De twee mannen die zijn opgepakt omdat ze ervan werden verdacht dat ze iets te maken hadden met de duinbranden zijn vrijgelaten. De mannen waren aangehouden omdat ze een brandlucht aan zich hadden en zwarte vegen hadden op hun handen en gezicht. Uit onderzoek is gebleken dat de twee op het strand vlakbij de brand in Schorel een tractor met pech hadden geholpen. Op een camping in Hellevoetsluis staat een aantal vakantiehuisjes in brand. Omliggende huisjes zijn het voorzorg ontruimd. Voor zover bekend is er op de camping in Hellevoetsluis niemand gewond geraakt. De brandweer had aanvankelijk problemen om genoeg bluswater te krijgen, maar die problemen zijn inmiddels opgelost. En dan het weer. Het wordt een heldere nacht. Minima 5 graden aan zee tot iets boven nul in het oosten. Met kans op voorstander grond. Morgen opnieuw zonnig. Het wordt dan 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ik Van Zandvoort.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 I like your mocha Don't get a little closer Ven by me You will never get it, I will never get it going We will never give, but we gotta let Ik My